Van Balen heeft bij zijn bezoek aan Nicaragua gesproken met de legerleiding. Volgens een website die nauw gelieerd is aan de regering... heeft Van Balen de legerleiding gevraagd of ze dezelfde positie inneemt als het leger van Honduras. Dat pleegde dit jaar een koep. Van Balen noemt de opmerkingen over een staatsgreep onzin. De beveiliging van het Koninklijk Huis is niet waterdicht. Die conclusie trekt het tv-programma Undercover in Nederland. Programmamakers van SBS wisten zonder problemen op het terrein van Paleis Noordeinde te komen. Ze deden zich voor als werknemers van een onderhoudsbedrijf. In hun bestelbusje was nepdynamiet verstopt. In de uitzending reageerden Tweede Kamerleden geschokt, zei ze opheldering. Premier Brown gaat binnenkort zijn excuses aanbieden aan de kinderen die in het verleden naar Britse kolonies zijn gestuurd. Tot 40 jaar geleden had de Britse regering een migratiebeleid waarbij kinderen uit arme gezinnen naar onder meer Australië en Canada konden worden gestuurd. De kinderen kwamen vaak terecht in te huizen of werden uitgebuit als landarbeiders. De Australische premier Rudd biedt morgen al zijn excuses aan. Voor het eerst sinds juli is de Belgische koningin Fabiola weer in het openbaar verschenen. De weduwe van koning Boudewijn was in Brussel bij een mis ter ere van het koningsfeest. Het officiële feest van de monarchie in België. De 81-jarige Fabiola is hersteld van een zware longontsteking. Schaatsster Marianne Timmer is zwaar teleurgesteld dat ze de Olympische Winterspelen in Vancouver moet missen. Ze brak vrijdag in Heerenveen bij een val op verschillende plaatsen haar hielbeen. Marianne Timmer zegt dat ze naar haar vierde Spelen heeft toegeleefd. Ze wilde daar afscheid nemen van de schaatsport. Het herstel van Timmer gaat drie maanden duren. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot zeven graden. Morgen bewolking, regen en later op de dag veel wind. Het wordt dertien graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop. Uh, alleen je, weet je het niet. Hé, hey, waar ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis uh, is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor een alkprobleem probleem en Ik heb Heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Eén kind heeft wat meer uh, duidelijke structuur nodig. Met andere druk mijn gevoel weg kan drukken. Eerst keer een XC pilletje Dit is The Hope Magazine. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hoop Magazine, het radioprogramma van de Hoop GGZ. Ik ben Marije van den Berg. Waar veel mensen denken dat de hoop alleen werkzaam is in Dordrecht... kan ik u vertellen dat we sinds 2007 een concernorganisatie zijn. De Hoop GGZ fungeert als centrale stichting met diverse dochters door heel Nederland en in het buitenland... Vandaag ga ik in gesprek met Betty, die via stichting De Ommekeer uit Maastricht op dit moment in behandeling is bij De Hoop in Dordrecht. En naast hem zit Lammert Haalboom, een vrijwillige vrijwilligerscoördinator van de divisie Communicatie en Preventie. Maar nu eerst muziek. Dat was muziek van Virtue met het nummer Follow Me. In de studio heb ik hier Barry zitten. Welkom, Barry. Dankjewel. Um, Barry is bij De Hoop GGZ is uh, gast. Dat betekent dat je cliënt bent hier. En we proberen als De Hoop, proberen we voor onze gasten een tijdelijk huis te bieden. In plaats van een stijl, dus daarom spreken we liever over gast. Barry, um, ja, je bent hier uh, opgenomen bij De Hoop. Hoe mm. ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Via de ommekeer, van de okay. En de omkeer is een uh, concernorganisatie van de hoop. Ja, dat is een, denk een onderdeel van de hoop. Uh, een, ja, een onderdeel, denk ik. Hm, dat klopt. En als je kijkt van uh, hoe, hoe, uh, hoe jij, waarom dat je het nodig had om op, uh, opgenomen te worden. Hm. Uh, hoe kijk je dan terug naar je leven? Hoe is dat? Ja, ik, uh, ik, ja ik, ik wilde opgenomen worden op een gegeven moment. Uh, ik, ik, ik zat vol op de heroïne. Ja, ik was van binnen ook dood, dus uh, ik wou gewoon opgenomen worden. Ik ben naar de omkeer gegaan voor hulp te vragen en uh, die heb ik ook gekregen. Nou, en nu ben ik hier bij de ommekeer. of uh, hier bij de hoop bedoel ik. Oké, okay, ja, een hele dappere recette die je gedaan ja. hebt. En hoe is dat eigenlijk gegaan in jouw leven? Waar is dat begonnen? Want ik neem aan dat je niet zomaar begonnen bent met heroïne. -geprek. Nee, dat is ongeveer begonnen met twaalf, een beetje alcohol. En uh, met 16 echt met hierasjes en daarna ook En uh, met zo'n Even kijken, ooit was ik. 21, uh, ja, nog voor 20, 21 uh, speed, LSD, cocaïne. Yeah. Zo, je hebt de hele verzameling je Ik heb je alles gehad, gehad, ja, bijna. Op ecstasy een beetje naar. Maar ecstasy is ook speed, hè. Ja, en hoe ben je, hoe ben je erbij gekomen om te gaan gebruiken? Je zeggen, ja, mijn bij vriendjes, je begon... hè. Oké. Okay, ja, vriendjes waar, wat, wat wat ouder waren... Waar je, toch, waar je eigenlijk toen tegenop keek, van, hey, die hebben toch een, een mooi een leventje, die, die, die, ja, die kennen het wel of die weten het wel. En uh, op een gegeven moment ja, kijk je tegenop. zijn waren dan twee jaar ouder dan mij, maar het was zo, ja. Yeah. Ja, en toen ben je eerst begonnen met alcohol drinken? Ja, toen was ik twaalf. Toen was op een, uh, bij ons in het dorp had je zeg maar, zo'n uh, kraampje staan en dan had je met zo'n vissengel een uh, fles angelen. En ik had toen een fles geangeld. <laughs> ja. Dus het was eigenlijk een beetje per toeval dat je bent ja. begonnen met drinken? Ja, met een vriendje. Met een vriendje waren we naar de naartoe gegaan, ja. Ja, maar toen was het één ja. keer? Ben je daarna gelijk verder Nee, gegeven, niet direct. Uh, ik ben niet direct verder gegaan. Ik heb, even kijken, misschien even kijken, vier, vier jaar ertussen gezeten tot ik dan uh, niets gedronken heb. Toen ben ik wel op stap gegaan. Toen was ik vijftien. Toen kwam ik ook in de discotheek binnen, maar met een valse uh, tijd kwam je wel binnen. Hè. Dus de tricks weet je dan wel. Of nog niet, maar dan kom je dan lezen. Of gaan er weg dan. Ja, vooral als je dan vrienden hebt die allemaal wel gaan. Ja, en... dan wil je ook graag erbij horen, toch? Zo begint het toch? Ja, en je zei net van uh, toen je een jaar of 16 was, ben je begonnen ook met, uh, met cannabis gebruiken. Ja, Hushies, Hushies, eigenlijk. Toen was cannabis nog niet zo. Uh, en dat was in de jaren 80. Toen was cannabis nog niet echt. Uh, wie nou dan? Nu is cannabis, zeg maar echt tot die, uh, yeah, die planten worden gewoon now, uh, vol volgekweekt met, uh, met voeding en zo. En dat is heel slecht voor, uh, voor jassen. Ja, klopt. Ja. De, de... Maar ja, uh, ook hoor, dat kan niet doen. Ja, ja, de cannabis van tegenwoordig is een, een stuk sterker, sterk, inderdaad, ja. geënt dan uh, met die van vroeger. Maar ho, uh, hoe is het eigenlijk gegaan de eerste keer dat je haspen gaan gebruiken? Ja, hoe was het gegaan. Ja, ik weet niet meer, weet ik eigenlijk precies eigenlijk niet meer. Je, je, je rolt daarin, en dan blijf je echt jaren roken. Echt, ...jaren blijf je dan roken... Dat, ...tot je op een gegeven moment andere middelen... ...tussen speed en, en andere middelen. Ja, en, en dat was ook in jouw vriendengroep... ...gewoon gebruikelijk... ...dat andere dat ja. mensen ook allemaal die drugs gebruikten? Ja, op, waar ik mee ook weer opgroeide dan... Die was, ...dat was gebruikelijk. En niet allemaal die jongens zeg maar, waar ik mee op ...maar er waren een aantal jongens... Ja, dat was gewoon spannend, uh, spannende tijd, politie zat achter je aan, uh, of uh, soms foujeerden ze je, maar ze vonden dan niks. Maar dat was gewoon spannend, die tijd, ja. Of dat is gewoon spannend, terwijl dat helemaal niet spannend is. Ja, yeah. want je zegt nu van, nou, het was eigenlijk helemaal niet spannend. Hoe kijk je daar nu tegenover? Ja, ik wou dat ik, ik, dat ik zeg maar, vroeger zeg maar, op school uh, ook voorlichting had gehad wat drugs uh, nou, eigenlijk was. Ik heb nooit voorlichting gehad op, uh, over drugs dan nu doe ik ook een beetje voorlichting. Dus ik ga naar school toe en ik doe een beetje voorlichting. En als ik, ja, ik weet niet, als ik misschien geweet had wat het allemaal was en wat het met je doet... Ja, dan was het misschien, wie weet, anders gelopen. weet ik ook helemaal niet. Oké, okay. nee, nou we zullen, dan, we zullen straks horen wat het eigenlijk in je leven allemaal met je gedaan heeft. Okay. Ik stel voor dat we nu eerst een muziekje gaan luisteren. Heb jij een bewogen hart voor mensen in nood? Wil je graag komen werken bij De Hoop? Maar heb je niet de juiste papieren? Kijk dan op www.dehoop.org voor meer informatie over het omscholingstraject van De Hoop. Werken bij De Hoop betekent werken in een christelijke, dynamische en uitdagende omgeving. Geen dag is hetzelfde, dus solliciteer en maak werk van je geloof. met Come to Me. Betty, ik was net met jou in gesprek. Jij bent hier opgenomen bij De Hoop. En jij vertelde van, nou, als ik vroeger uh, preventielessen had gehad of iets dergelijks. Dan, uh, en ja, de gevolgen had geweten van, van ja, wat drugsgebruik met je kan doen. Dan had ik misschien wel daar andere keuzes in gemaakt. Ja, denk nou, het wel hoor. Ja, als je kijkt naar wat je de tieners dan vertelt. Als je meegaat met preventielessen. Mm. Wat vertel je ze dan? Wat wil je ze dan laten weten? Ja, ik vertel ze zeg maar uh, hoe het in mijn leven is gegaan. Hoe ik ben opgegroeid. Met, uh, ja, dan met heroïne en speed en, uh, en die andere middelen. Wat het gedaan heeft met mij. Ja, want wat heeft het met jou gedaan? ja Wat heeft het met mij gedaan? Bepaalde dingen heb je toch een achterstand in. Qua groei dan. Qua hersenen. Zeg maar, de hersenen worden beschadigd. En uh, ja dat is niet goed. Uh, dat merk ik hier ook. Uh, ik ben nu negen maanden clean. En uh, ja, je merkt gewoon dat je, zeg maar, je hersenen uh, een beetje beschadigd zijn. Gewoon. Soms uh, heb ik wel eens dat ik dan... Uh, ja, reageer als een kind misschien van uh, 22 terwijl ik uh, 46 ben. Ja, en kan dat dan nog herstellen? Of, uh, ja, je nog... kan nog wat herstellen, maar niet dat je zegt nee, eigenlijk niet nee. Nee, dus ze zegt permanente schade ja, die erin opgelopen is. Echte schade, hebt. ja. Oké, okay. en naast die hersenschade neem ik aan dat er ook nog wel andere dingen zijn die. Uh, hmm, die uh, ja. um, hoe is je bijvoorbeeld je uh, relatie met je familie of zo? Of met de ik heb nog een die zusje heeft... waar ik heel goed contact mee heb. Alleen ik mag op het moment niet naar het toe. Maar oké, okay, dat is privé redenen van hieruit. Uh, ik heb nog een broer. Daar ben ik uh, nauw geweest pas afgelopen uh, weekend. En een zus heb ik dan nog. Oké, okay, en dan ga je terug naar het uh, Limburg met de zachte Ja, leuk. Ja, Ja, was mooi. En, en je bent hier via de ommekeer gekomen. Ja. Hoe, is, hoe is dat gegaan? Wanneer <coughs> kwam je op dat punt... ...van ik heb nu echt hulp nodig. Ja, dat kwam op het punt toen ik... Uh, ...even kijken, februari... ...nee, februari niet... zeg maar in november, iets no voor november... Ja, ...tot ik uh, tegen mezelf... Vorig jaar? Ja, volgend Vorig jaar. jaar. Ja. Tot ik uh, zei van, tegen mezelf van... ...ja, zo kan we niet verder, weet je. Ik was gewoon uh, te fors te bezig uh, met bepaalde middelen. En uh, ja, het ging toch niet. Het was leven of dood... Ja, toen heb ik gewoon een keuze gemaakt voor, uh, voor een opname. Toen heb ik van iemand van de GGZ, uh, of, ja, van, uh, van Maastricht, iemand daar het uh, e-mailadres gekregen van uh, al mijn stichtingen. En toen heb ik gekozen voor Stichting De Hoop. Ja. Ja, en hoe, hoe kwam je dan uh, bij de omkeer terecht? Waarom, waarom koos je voor die uh, Ja, de, de, Ik heb een mailtje gestuurd naar, uh, naar een van de medewerkers van, uh, van De Hoop. En uh, die hebben me toen, uh, ik heb toen gevraagd, wat, wat kan ik intake doen? En het kostte bij was bij mij zo'n twee, uh, drie kilometer uh, van mijn woning af. Oké, okay, dus ook uit praktische redenen was dat gewoon makkelijker? Ja. Okay. want ik kon helemaal niet naar terug. Uh, ik, ja, ik heb een auto, maar ik kon wel naar Dordrecht rijden, maar het was gewoon te ver. Ja, dat is inderdaad ver vanuit Ja, naar ja. de poli. Dat is ja. te ver. En toen heb je een intake gedaan ja. uh, bij Stichting de Ommekeer. Ja. En kon je toen gelijk uh, terecht? Nee ik heb er op de wachtlijst gestaan. ik kom wel terecht voor gesprekken bij uh, de ommekeer. maar hier tot uh, zeg maar hier plek op het dorp is, er zijn meer mensen die wat uh, ook opgenomen willen worden natuurlijk. dus ik kwam op mijn wachtlijst staan en op een gegeven moment uh, na een tijd, na 2,5 maand, schat ik ongeveer, ja, toen was ik aan de beurt. ik heb toch wel uh, van vreugde toch wel uh, ...gezegd, ja, nou ben ik aan de beurt, weet je. Ja, dus je was echt blij om... Uh, ja, ik was echt blij, ja. En als je nu kijkt, je bent nu dan negen maanden echt in behandeling. Mm -hmm. Hoe kijk je terug op die periode? Een uh, moeilijke periode. Ik heb uh, basisprogramma gehad. Dat was de eerste keer toen ik dan... ...de eerste tijd toen ik binnenkwam. Ja, dus de eerste acht weken dat je binnen ja. bent. Nee, dat was niet de eerste acht weken. Maar ik, ik was uh, twee maanden, zeg maar... Uh, ...in het motivatiecentrum Crosspoint... Daar ben ik geweest, daar ben ik, ja, omdat ik vol nog uh, op de ruïnes zat natuurlijk, ik kan ze dus me niet meteen naar het dorp sturen. Want je, je, je, je komt hier en de mensen zijn hier al met een wandeling bezig. En als ik hier kom uh, en ik zit nog vol uh, op de middelen. Yeah. Ja, dus je dan was je kon... ik naar huis gegaan eigenlijk, om het zo eens te zeggen. Ja, dus je zat yep. eerst in het motivatiecentrum Crosspoint voordat je opgenomen werd in de ja. kliniek. Ja. Oké, okay. en dan, toen dat je daar geweest bent, toen ben je daarna. Na naar naar twee de kliniek maanden ben ik hier naartoe gekomen, ja. Ja. Oké, okay. en hoe ziet de behandeling dan eruit? Ja, hoe ziet de behandeling eruit? Uh, je komt binnen, je krijgt dan uh, een basistraining uh, van acht weken. Dat, is dan, dat, dat houdt in dan. Je krijgt dan uh, de kennis, niet de kennis, uh, uh, de praktijk over, uh, over wat, wat nou middelen met je doen. En, uh, de informatie ja. die je eigenlijk al had willen weten toen je tien jaar was en op school zat. Ja, ik wist het. Ik wist bepaalde, kijk, ik heb twintig jaar gebruik of meer dan twintig jaar, ik weet wel de informatie maar om ze nog een keer te horen voor het, zeg maar, voor het echt bewust laten worden en tot iemand anders een keer zegt, dat is altijd beter Ja, en nu je, je bent nu negen maanden in behandeling ja, ik neem aan dat je wel uitkijkt naar de toekomst dat je weer een eigen leven ja, kan Ja, Ja en ja, nee ik, ik zit nog hier in behandeling ik heb er uh, een jaar, meer dan een jaar voor uitgetrokken en ik moet, uh, ja, of ik moet, ik moet nu van, uh, van de begeleider uitdenken wat ik ga verder gaan met mijn leven. BZ2 of uh, terug naar mijn waar ik mijn woning nog heb. En daar deeltijd doen. Ja. Yeah. En hier. Dus ik heb nog niet echt nagedacht. Natuurlijk, ik zit bij de intern te werken binnen. Schoonmaken Dat kan ik ook misschien buiten doen. Dus ik ben aan kijk, het kijken. Ja, vond. dus je bent lekker aan het zoeken wat yeah. je straks gaat doen. als Ja, ja. Klaar ik neem er de tijd ervoor, laat het zo zeggen. Oké, okay, nou, heel veel succes ermee. Dank je wel. Dan gaan we nu luisteren naar uh, Flames of Truth van Sarah Mason. Verslaving heeft een verwoestende uitwerking op de verslaafde zelf en zijn omgeving. Daarom helpt de hoop GGZ niet alleen de verslaafde. Zijn familieleden, partner of kinderen zijn voor ons net zo belangrijk. Want ze hebben het vaak hard te verduren gehad. Het oude partnerwerk van de hoop begeleidt partners en familieleden van verslaafden... Kijk voor meer informatie op dehoop.org of neem tijdens kantooruren contact op via ons telefoonnummer 078 6 111 222 Holding back the tears from falling Jammert, ik introduceerde jou net als vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator. Dat klinkt heel grappig. Kan jij vertellen wat het inhoudt wat jij doet? Nou, in eerste plaats ben ik vrijwilliger bij uh, informatie en planning. We hebben veel vrijwilligers, ook uh, zeker bij uh, de divisie uh, communicatie. Daar hebben we zo'n uh, 80 vrijwilligers. Uh, nou, inhoudelijk worden ze natuurlijk aangestuurd door de deskundigen. Zoals preventie heeft een aantal uh, vrijwilligers. En uh, qua inhoud worden ze daardoor aangestuurd. Maar op andere manier moeten ze ook wat, uh, wat meer informatie krijgen over de hoop. Uh, het gaat over hun rechten en plichten. Nou, wat meer contact en zo. Nou, en dat is uh, dan mijn taak geworden. Nog een beetje tasten, nog een beetje zoeken. Inmiddels hebben we een nieuw vrijwilligersbeleid... Dat is wel aardig. Uh, we hebben ook een nieuwe overeenkomst. Nou, en zo trekken we alles wat gelijk, ook qua onkosten. Dus ik denk dat het op zich wel een goede zaak is. Ja, dus jij hebt echt passie ervoor om ja. Ja, de vrijwilligers binnen de hoop ook echt een plekje te geven. Ja, want ik denk dat de hoop zonder vrijwilligers, dat, dat kan gewoon niet. Nee, want hoeveel vrijwilligers heeft de hoop eigenlijk? Nou, de hoop heeft wel vijf uh, à 600, Veel bij Chris... Want je kan onderscheid maken tussen twee soorten vrijwilligers. Vrijwilligers die dus alles van huis uit doen. En vrijwilligers die wonen meestal een beetje in de buurt van Dordrecht. Die dus uh, daar uh, op kantoren allerlei vrijwilligerswerk doen. En blijkt dat eigenlijk elke afdeling bij de hoop, en dat zijn er nogal wat, kunnen vrijwilligers gebruiken. Ja, en, en als je kijkt naar, um, naar jouw achtergrond. Um, waar jij je, waar, waar je vroeger gewerkt hebt, want je bent inmiddels gepensioneerd. Dat klopt, Helpt het jou ook in de taken die hij doet hier? Ja, ik heb mijn hele leven bij de politie gewerkt. De laatste jaren ben ik ook hulp van justitie geweest. En ik heb dus heel wat, wat verslaafden aan voorbij zien trekken. Nou, dat, dat heeft me altijd wel uh, ja, wat gedaan. Want weet je, bij de politie uh, zorg je niet voor een oplossing. Je helpt ze niet van een verslaving af. Want ze komen meestal inraken met de politie door criminele activiteiten. En... Toen ik gepensioneerd was dacht ik nou wat zou het nou mooier zijn om ook uh, mij uh, te dienst te stellen van een organisatie. Om uh, verslaafden van een verslaving af te helpen. En dan ook nog een christelijke organisatie. Want dat is mijn passie. Ik geloof dat je, je kan pas echt verslavingsvrij worden als je, uh, als je gaat geloven in Heer Jezus. Want dan uh, kan je echt verslavingsvrij worden. Dat geloof ja? Ik. Ja, Want, daar ben ik van overtuigd. En, en wat geeft jou die overtuiging? Uh, nou. Je moet onbonden worden aan je verlaving. En gebonden worden aan Christus. Uh, dat geeft ook rust in je leven. En die heeft ook toekomst. Dat hoorde van Barry net. Uh, dat, nou. Dat heeft heel wat voor hem betekend. Ook uh, lichamelijk. Hij zegt. Uh, uh, ik, bepaalde dingen kan ik gewoon niet meer doen. Nou, en dan denk ik. Als je leven van dit leven afhangt. Nou. Dan zou Barry kunnen zeggen. Dat is een verloren leven. Maar dat is het niet. Want. Als je gaat geloven in je toekomst, dan weet je dat er een, een toekomstig leven is, een eeuwig leven. Nou ja, en dan weegt de dingen van deze wereld niet op tegen de heerlijkheid die ons wacht. Ja, en is dat ook de, de passie die je hebt? Ja, is dat, mijn, dat is de passie, ja. Ja, nou het gaat ook wel hier. Dat vind ik wel mooi dat wij met allerlei verschillende uh, uh, mensen uit allerlei richtingen, dat we, uh, kerkelijke richtingen, dat we dan samenwerken uh, om, uh, om uh, verslaafden van een verslaving af te helpen. Nou, dan speelt afkomst niet zo'n grote rol. En het is ook zo, in ogen van God zijn we allemaal gelijk, uh, er is niemand boven de ander. Nou, dat is toch schitterend dat je het hier met elkaar kan doen. Ja, dat is mijn passie. Ja, en, en als je kijkt naar de, naar de vrijwilligers die je om je heen ziet... Uh, delen zij die passie met jou? Ja, Vrijwilliger word je natuurlijk uh, omdat je tijd over hebt... maar uh, het levert weinig op. Eigenlijk kost het je nou, geld, maar het kost je wel wat. Uh, dus juist ja, ze doen het wel vanuit een bepaalde bevlogenheid. Want anders ga je dat niet doen. Het kost je vrije tijd, het kost je inspanning... maar uh, je krijgt heel veel voor terug. Ja, denk jij ook dat een vrijwilliger eigenlijk meer... Gepassioneerd is of meer toewijding zou kunnen hebben dan een medewerker. Nou, dat geloof ik. Ik zeg hier wel eens voor de gekheid, ik ben geen loonslaaf. Uh, maar uh, dat denk ik wel. Want, uh, nou, je hebt er heel veel voor over. Ik, ik reis uh, als ik hier kom, moet ik twee uur reizen en weer twee uur terug. Nou, dat zou je voor een normale werkring zou je dat niet gauw doen. Nee, dat zou ik inderdaad uh, nee. niet doen. Nee. nee. Ja, nou, echt, echt heel bijzonder om jouw passie zo te zien. Je begint ook helemaal te glimmen als ja. je daarover vertelt. Ja. Nou, ik ga straks uh, nog meer aan je vragen. Laten we nu lekker uh, luisteren naar een lied van René en Elise... waar ze zingen over die ene stap verder... Ik was juist in gesprek met Lammet Haalboom. Hij is vrijwilligerscoördinator bij De Hoop en is zelf ook vrijwilliger. En het mooie is, uh, wat hij vertelde, is een uh, passie ook voor het werk en uh, al hetgene wat hij mag doen en wat hij ook, ook bij andere vrijwilligers terugziet. En ik hoop ook dat wij als medewerker, ik ben zelf ook medewerker van De Hoop GGZ, dat wij uh, ook die passie mogen zien bij mensen en dat ook, uh, daar ook van mogen genieten. Want het is bijzonder om uh, met elkaar ook uh, ja, je in te mogen zetten voor de, de mensen die bij ons opgenomen zijn. Uh, Lambert, wat voor werk kunnen mensen allemaal doen als vrijwilliger bij de hoop? Nou, er zijn, dacht ik, nogal wat fractures bij, uh, bij preventie. Nou, jij weet er nog veel meer van dan ik. Een op politici nou, Maar eigenlijk op alle afdelingen is er wel, uh, zijn er wel vrijwilligers. Dus nodig. Er is, zijn, is houtbewerking, metaalbewerking. Daar lopen ook vrijwilligers rond. Uh, ik noemde Chris al. Nou, Chris kan natuurlijk altijd mensen gebruiken. Je ziet dat die kindertelefoon wordt alleen maar meer gebruik van gemaakt. Uh, nou... We zoeken eigenlijk ook nog vrijwilligers die bepaalde cursussen kunnen geven. Zoals Family Builders. Een een of ander programma over erfgoed of geloofsopvoeding. Ik denk dat het heel belangrijk is tegenwoordig. En daar nou, kunnen we ook allerlei mensen voor gebruiken die dat ook willen uitdragen. Ja, dus eigenlijk mensen met allerlei soorten talenten kunnen terecht ja. als vrijwilliger. Nou, dat is mooi. dat We gaan dan zoeken waar die talenten het meest uh, tot hun recht uh, kunnen komen. Nou, uh, ik denk, vooral als je in je vrije tijd wat gaat doen, moet je ook dingen gaan doen die je leuk vindt. En waar je ook, waar ook je, je hart in kan leggen. Nou ja, en dan gaan we bij de hoop, kunnen we dat gewoon uh, kunnen maatwerk leveren. Dat is het mooie. Ja, want jij zit ook bij informatie en planning, vertelde je net. Ja. Wat, wat doet die afdeling eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk de, de voordeur van de hoop. Alle telefoontjes voor hulpvragen komen daar binnen. Uh, nou. Uh, er komen er per maand een paar duizend uh, worden daar behandeld. Uh, ja, en uh, ook aanmeldingen vinden daar plaats voor uh, intakegesprekken. Nou, soms is het hartverscheurend hoe, hoe mensen in nood zitten om, uh, om een verslaving. Niet alleen dat, maar de hoop heeft natuurlijk ook nu opvang voor, uh, voor jeugdige verslaafden, voor ook jeugdige psychiatrische patiënten. En als je dan de ouders aan de lijn krijgt, hoe ze worstelen met hun kind. Ja dat, ik, uh, ja, dat vind ik hartverscheurend. En het lastige is ook dat ja, de hoop uh, heeft natuurlijk maar een beperkte capaciteit. Je kan niet iedereen uh, gelijk opnemen, dus een wachtlijst. Uh, wat we ook doen, dat is dus, uh, de, uh, dus de hulpverlening aan, aan mensen in relatieproblemen. Nou, dat neemt ook hand over hand toe. Dat is ook een lange wachtlijst. Uh, ja, dat is ook eigenlijk ook heel, heel verdrietig dat ook in ook in de christelijke kringen... ook uh, veel relatieproblemen voorkomen. Ja. ja, want het is natuurlijk heel heftig. Alle vragen die het dan hoort waarschijnlijk. Ja, ja, ja ik vind het wel moeilijk. Veker als het om kinderen gaat of om mensen die uh, ja, hartverscheurend om hulp vragen... die we dan niet tegelijk kunnen helpen. Omdat we ze hebben geen kiezersopvang. Dat kan ik me wel voorstellen, want uh, daar zijn we niet voor. Uh, maar dat is natuurlijk mensen die bellen... en die willen eigenlijk gelijk van hun verslaving af. Maar ja, dat is meestal toch... Iets van een lange adem. Ja, ja. want het, je zit dan echt bij het vuur ook. Van ja. het begin. Ja. De, de, eigenlijk echt de voordeur van de, ja. van de organisatie. En er zitten daar veel nou, uh, jonge vrouwen. Ik zat er als enige oudere bij. Dus het is wel aardig om, nou ja, om elkaar ook een beetje, een beetje te kunnen ondersteunen. En je moet ook een keer de, een beetje afblazen. Want wat je hoort, ja, dat is toch best heel heftig. Ja, en aan de andere kant is het ook heel mooi dat je op die manier in kan zetten. Ja, geweldig. Ja, ik... Uh, ik vind het geweldig. Dus ik, uh, ik roep iedereen op die tijd heeft, uh, meld je aan. Meld je aan om vrijwilliger bij daarop te worden. Ja. Ja, want het is, het is een, een manier om andere mensen eigenlijk op weg te helpen naar een nieuw leven. Ja, maar vooral als je dan zelf een verslavingsvrij leven leidt... Uh, is het toch heel mooi om, om, om dat in te zetten om anderen van een verslaving af te helpen. We hebben het verhaal van Barry gehoord... Ja, hoe hij heel zijn leven in het teken van de verslaving heeft gestaan. Ja. En als hij dan nu nog ervan af zou komen, zou dat ook geweldig zijn. Een verslavingsvrij leven, niet gebonden zijn. Ja, dat is natuurlijk schitterend. Ja, is... Betty, ik zie jou ook uh, ja knikken. Ja, zeker ja, je stak je ook uit naar de komende jaren die uh, voor je liggen? Zeker. Ja. Nou, zo horen we verhaal na verhaal. Ook van mensen die, uh, die ook een nieuwe toekomst voor ogen hebben. En zie je dat ook veel? je ook veel mensen die ook uh, op dat punt staan? Want je zit dan aan het begin. Nou, ik spreek ook. Uh, uh, dat vind ik mooi bij de hoop, dat je kan met iedereen spreken en je spreekt ook veel over, over het geloof. En dat is natuurlijk heel mooi, dat is uniek uh, in deze organisatie, want dat kan je in een, uh, een zwaarde politie, is dat, ja, is dat toch heel anders, hè? Dat, is, dat is neutraal. Uh, en als je dan hier hoort dat mensen van een verslaving zijn afgeholpen, maar ook tot geloof zijn gekomen, dan denk je, ja, nou ja, wat is er nou nog meer? Wat is er nou nog mooier? Ja, want mensen die bij de hoop opgenomen worden, hoeven niet christelijk te zijn. Nee. Maar ze komen wel in raakgang met het evangelie. En uh, er zijn er toch heel wat die beseffen dat, dat als ze ook uh, tot geloof komen, dat ze dan echt, echt van een verslaving afkomen. Nou ja, en dan, ho hoe lang ze nog hebben te leven, dan hebben ze nog een schitterende toekomst voor zich. Ja, absoluut. Nou, dat deel ik helemaal met je mee. En um, je vertelde ook dat mensen bijvoorbeeld voor Chris... ook vanuit thuis vrijwilligerswerk kunnen doen. Op, ja. Op nou, wat voor manier? Ja, ze kunnen uh, de kindertelefoon aannemen. Dat kan allemaal doorgeschakeld worden... Uh, ze kunnen ook uh, uh, chatten met een uh, chatprogramma, geloof ik ook met kinderen die in nood zijn. Dan nou zijn er lege mogelijkheden om je ook je van huis in te zetten. Ja, en ik geloof ook dat ze een maakjesproject hebben. Een maakjesproject dat je gekoppeld wordt aan een, aan een kind wat hulp nodig heeft. Nou, dat is ook dus één op één. Ja, dat is natuurlijk ook een heel mooi werk. Ja, want um, net zoals wat Betty al aangaf. Helemaal aan het begin van al hadden ze me vroeger verteld. Ja. Um, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van bijvoorbeeld het gebruik van middelen. Is het natuurlijk ook zo dat heel veel jonge kinderen. Ja. Wanneer ze al iemand naast zich krijgen. Die ze begeleidt eigenlijk in ja. het leven. En het nemen van belangrijke keuzes. En, maar je ziet nu uh, dat we voor elk wat wils hebben. We kunnen natuurlijk beginnen nu met geloofsopvoeding. Met kleine kinderen, ouders en kleine kinderen. Dan hebben we preventie die al naar scholen gaat. Nou, zo hebben we een scala. Nou ja. Aan, aan mogelijkheden om, om, om mensen maar te waarschuwen. Begin er niet aan. Begin er niet aan. Ja, nou, het is een heel mooi advies wat je aan mensen mee kan geven. En we gaan nu luisteren naar de heel song met het nummer Lord of Lords. Your is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 naar aanleiding van dit programma meer informatie over de hoop GGZ, onze activiteiten of de hulp die wij aanbieden of meer informatie over dit programma De Hoop Magazine, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via dehoop.org of door te bellen met ons informatiecentrum en wie weet krijgt u lammer 12 aan de telefoon met het nummer 078 6 3x1 3 2 dus 078 6 x 1 3x2. Ook voor uh, eventueel vrijwilligerswerk kunt u ook contact opnemen met het informatiecentrum. Um, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Vier keer per jaar organiseert De Hoop voor cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden een themablok. Tijdens de themablokken denken we na over belangrijke thema's waar veel mensen mee te maken hebben. Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 november organiseren wij het themablok Geloof en Ongeloof. Mensen geloven namelijk in van alles en nog wat. In mensen, dingen, goden, zichzelf, het toeval, stenen, reïncarnatie en nog veel meer. Zelfs de hardnekkigste atheïst gelooft, namelijk dat er geen God is. Wat is nu geloven en wat houdt geloven in God in? Wat zegt de Bijbel en wat heb je eraan als je gelooft? Hoe kan geloof groeien? Deze en andere vragen worden behandeld in het themablok Geloof en Ongeloof. Kijk voor meer informatie op www.dehoop.org. Op woensdag 9 december organiseert De Hoop een themadag Biddend op de Bres. U bent van harte voor deze themadag uitgenodigd. De dag begint om kwart over tien in het koetshuis op dorp De Hoop in Dordrecht. De zaal is open vanaf half tien en duurt tot ongeveer drie uur. Het programma bestaat onder andere uit een beknopte studie over gebed, een levensverhaal van een van onze gasten, een lunch en een rondleiding over het terrein. Vanzelfsprekend zullen we ook met elkaar zingen, danken en bidden, zodat de Heere God de eer krijgt die hem toekomt. In verband met de catering verzoeken wij u aan te melden. Dat kan via onze website www.dehoop.org of bellen via telefoonnummer 078-631-355 078-631-355 Is a love that makes me whole And its hand is sometimes unseen Fingerprints upon my soul Beyond every reason I see where I should go Into a different season I'm down that narrow road This very hand I hold It makes the That pain has been known.